Maar bewapening van de opstandelingen ligt naar alle waarschijnlijkheid minder gevoelig... dan direct ingrijpen in Syrië. President Obama heeft in een reactie op Hegel gezegd... dat zijn regering inderdaad alle opties openhoudt. Het plan van 13 koffieshops in Maastricht om zondag wiet te verkopen aan buitenlanders... krijgt navolging van andere Limburgse koffieshops. Onder meer in Roermond, Sittard en Venray... openen koffieshops zondag hun deuren voor drugstoeristen...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 Gitarist Jeff Hanneman leed aan een huidaandoening... en had problemen met zijn lever. Hij was 49. Het weer, opklaringen, maar ook wolken. En in het Zuidoosten kans op een bui. Het is 4 tot 9 graden. Overdag regelt zon, maar in het Zuidoosten en Oosten nog steeds kans op een bui. En dan wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Ronde Vergouwen. Ja, welkom bij het tweede uur van Nachtzuster. Waar is azijn van gemaakt? Kun je je eigen staat uitroepen? En uh, Cooperus heeft een herdenkingsmonument uh, op de begraafplaats in Den Haag. Maar ja, is dat nou een, gewoon een, een monument of... Ligt hij daar misschien nou, niet begraven, want hij is gecremeerd. Liggen daar toch resten van hem? Nee, Dat is ook een vraag. En uh, ratten. als je er eentje bevriest en die gaat weg... dan kan het zo zijn dat de andere vatten spontaan weggaan. Waar heeft dat mee te maken? Zomaar een paar vragen waar we het antwoord op zoeken. 0800-1121. Dat is het nummer wat je kunt bellen als je daar de antwoorden op weet. Of als je zelf een nieuwe vraag hebt, dan mag je die ook altijd doorbellen. Dus 0800-1121. Mailen, dat kan ook nachtzuster.omroepmax.nl. Bonnie Sinclair en uh, ons aller Ron Brandsteder met uh, dokter Bernard. En uh, ja, alsof de duvel ermee speelt, zeggen ze wel eens. Hij hangt aan de lijn hoor. Dokter Bernd? Ben. <laughs> oh, Ben. Niet Bernd? Ja, ja. Nee, in mijn paspoort staat wel Bernardus. Ah, nou, dat, dat, dat komt wel aardig in de buurt, toch? Ja, dat klopt dan wel weer, hè. Ja. <laughs> nou, we hebben hem niet uitgezocht op je, maar... Uh, vertel, wat kan ik voor je doen? Ik heb eigenlijk een, een vervolgvraag op die meneer met uh, zijn eigen land. Ja. Als je nou gewoon uh, in Nederland bent en je hebt een stukje land, hoe diep is het land dan van jou? Uh, dus die, die mm -hmm. meneer in ja. Groningen, waar op zijn land werd gas gevonden, of onder zijn land, ja. dat was niet van hem. Maar in Amerika zie je dat als, als ze daar olie vinden, dan. Uh, dan worden ze steenrijk, die mensen. Oké, okay, dus ja. Maar hier inderdaad... zit er schijnbaar een grens aan. Van, tot zover is het van jou. En daaronder dat je, van de staat. Als je gaat graven, dan, dan ja, inderdaad. Oké, okay, dus je kunt niet uh, oneindig kelders bouwen, zeg maar. Nee, ja, er, er zal best een wet zijn. Tot, tot zover is het van jou. Maar, maar hoe ja, diep? Als, als, er wat, als er wat waardevols onder zit, zoals kolen, zoals die meer in Limburg, misschien zitten we op een kolenmijn. Wie weet. Dan, dan is de overheid er als kippen bij. Als, ja, als precies. de kippen bij. Ja. Nou, wat een goede maar waar ligt die grens? Ja, nou, ik vind het een goede vraag. Maar je hebt niet een antwoord op, uh, op, op de vraag die, je al had, die we al hadden: van, uh, kun je, je eigen staat uitroepen? Wat denk je zelf? Hey, Heb je erover nagedacht? Ik denk, ja, nou, ik, ik, ik denk het niet. Er ja. zijn uh, te veel praktische bezwaren, denk ik. Uh, ja. En anders had iemand het al lang gedaan. Ja. Ja, want dan zou volgens mij half Nederland... Nou, half Nederland, er komt ook wel een hoop gedoe bij kijken natuurlijk. Maar dan, dan ja, ja, zou het al een keer gebeurd zijn, lijkt me. Precies. Ja. Je, je mag niet meer naar het ziekenhuis in Nederland. Je mag niks meer. Want je bent geen Nederlander meer dan. Precies. Je hebt geen paspoort, je hebt geen geld. Je, je hebt niks. Ja. Wat jij zei, je moet bij de EU moet je in de euro zien te komen... Nou. Maar ja, als je het nou met een hele provincie doet... kijk, dat, dat is in het verleden natuurlijk wel vaker gebeurd. Zo is België bijvoorbeeld weer ontstaan. Ja, dat heeft wel een oorlog gekost natuurlijk. Ja, daar euh, was Holland niet zo blij mee. Maar goed, dat, dat terzijde. Nee, nee. De vraag is nu of je als particulier inderdaad... je eigen staat kunt, uh, kunt stichten. En jouw vraag vind ik ook heel, uh, heel interessant. Van, ja, hoe, tot hoe diep is de grond onder je eigen grond van jou? Nou, ik ben daar echt benieuwd naar. Er zal best een wet voor zijn... Want ja, die man in Groningen die heeft er wel wat voor gekregen, heb ik ooit eens begrepen. Maar uh, ja, die, die had de rijkste man van Nederland moeten zijn. Ja, die is gewoon uitgekocht. Ja, ja, maar die, als, als die wist wat hij verkocht en het was van hem geweest, had hij niet gedaan. Nee. Je. Ja, dat. Uh, okay. Voorkennis heet dat dan, hè? Ja, uh, ja, ja, nou ja. Ze willen hier nu schaliegas uh, gaan zoeken. Hè? Dus uh, ja, die zal maar bovenop het schaliegas wonen. Ja, nou dan euh, moet je überhaupt wel zorgen dat je huis niet wegtrilt, uiteindelijk. Nee, precies. Maar ja, als het dan ook nog eens de opbrengst niet voor jou is, dan is het nog erger. Dat is uh, dubbel zuur, inderdaad. Ja, ja. oké okay, Bernd, we gaan de vragen bijschrijven. Ja, als er een jurist is, dan, uh, dan hoor ik het graag. Ik, uh, ik denk dat we hier wel uit gaan komen deze nacht. Dank je wel voor het bellen. Nou, oké, okay, graag gedaan. Okay. Ja, <laughs> Hoi, 0800 1121 is het uh, gratis telefoonnummer. Uh, hoe diep, tot hoe diep is jouw grond van jou en waar begint de grond van de staat? Of is jouw eigen grond misschien oneindig diep en kun je gewoon doorgraven tot je de lava ziet? Leuke vraag. Uh, 0800 1121. We gaan naar um, Gerard. Ja, hallo. Een goedenacht. Goedenavond, goedenacht. Wat kan ik voor u doen? Wat kan ik voor je doen? Nou, je kan niks van mij doen, maar iemand had gevraagd naar de betekenis van retail en wat dat precies is. Ja. En daar heb ik waarschijnlijk een antwoord op. Vertel, vertel. Vertel. Nou, retail, dat is een ander begrip voor detailhandel. Dat wordt wel eens door elkaar gehaald. Dus waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over winkels. En dat kunnen fysieke winkels zijn, maar tegenwoordig kunnen het ook webwinkels zijn. Ja. Dus dat zijn, uh, retail, detailhandel, zijn begrippen die uh, veel door elkaar gehaald worden. Ja, en het woord retail, dat is eigenlijk afkomstig vanuit het Franse werkwoord "retailer". Ja, en ja. rutaillé betekent afsnijden, oftewel iemand koopt een worst en die gaat hem in een plakje snijden en mm. verkoopt hem weer per plakje. Ja, en dat, uiteindelijk is dat vertaald, verbasterd naar de retail. Ah, oké. Okay. Dus in, groot, in, in het groot inkopen en in het klein verkopen. En weer doorverkopen, ja. En, en weer doorverkopen, ja. Oké. Okay. Ja, zo simpel kan het zijn. Ja, nee, maar goed, wat je zegt, ik bedoel, de, de, de termen worden vaak door elkaar gehaald. En uh, nou ja, ja. Ik, ik kan me voorstellen, deze mevrouw, uh, Eline, die zat te kijken naar Zembla. En uh, nou ja, daar werd blijkbaar maar gewoon verteld, nou, retail. En nou ja, niet iedereen weet blijkbaar wat dat is. Dus uh, dan is het goed dat we nee, dat nog een keer... Strip, je hebt er een paar mooie definities natuurlijk over, hè, wat het verschil ertussen is, maar... Ja. In het verleden was het altijd het aanbieden van goederen, en tegenwoordig zijn er ook winkeliers die, die ook diensten aanbieden. Ja. ja, en dan praat je over retail, maar, maar eigenlijk heb je het over dezelfde dingen. Heel goed. Oké, okay, je ja. dankjewel voor het bellen. We Dag zijn eruit. Ja. Oké, okay, daar. Nou, retail kunnen we afstrepen op ons lijstje, en uh, er staan nog een heel hoop vragen open. Uh, ik ga ze niet allemaal opnoemen hoor, maar bijvoorbeeld uh, eentje die we nog wel. Uh, azijn, ja, dat was een hele leuke vraag. Waar is azijn van gemaakt? Is het ergens van gemaakt? Is het een stof die je ergens ja, op kunt graven? Of uh, komt die ergens vanaf? Nou, 0800 1121, dat is zo'n vraag uh, waar we nog een antwoord op zoeken. Maar we gaan eerst naar Hans. Ja. Goedenacht. Goedemorgen. Of goeiemorgen. Dag, Hans. Goedemorgen. Ik had een vraagje. Waarom, uh, waarom krijgt onze koning niet de naam van zijn vader? Wij, daar ben je allemaal wel. Ja, het is een dus unieke. Wij worden geërfd, Je naam erf je van je vader. En die, uh, die van Amsberg, daar hoor je niks meer van. Nee. van Oranje of zoiets. Het is een unieke familie, natuurlijk. Hè? Dus we hoeven ook al geen belasting te betalen. Of tenminste, een paar leden van het ja. koninklijk huis niet. Is dat schandalig, of niet? Nou ja, goed, ik ga daar geen mening over vellen, maar... Uh, <laughs> <laughs> nou, maar vol, volgens mij is, zit de, de achternaam van hun vader wel altijd in hun naam ingebakken. Of tenminste, die krijgen ze dan er nog bij. En dat van Nassau, dat wordt dan altijd aangeplakt of, of voorge, voorgestopt. Dat dacht ik, maar ik ben ook geen word Ja, maar dat is, uh, dat is wat van vroeger. Maar die, uh, die prins, uh, of koning Alexander nou, die zijn vader, die heet toch van dan Ja. Dan zou je zeggen, ja, dan heet hij toch... Uh, Alexander van Amsberg. Heet hij niet... Um, Willem-Alexander... van Oranje Nassau van Amsberg? Of andersom? Ja, dat zal ik niet weten. Dat is dan nieuw van mij. Hmm. Ja, ik heb zijn paspoort nooit gezien, dus dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. <laughs> Krijgen wij ook nooit. Nee, hij, hij zal toch wel een gewoon paspoort hebben, hè? Dat zal toch wel? Denk je? Ja, nou ja Ik geloof het laten En zou hij het dan moeten dat laten hij... zien, moeten laten zien bij dat... de douane? Dat denk ik ook niet. Ik denk niet dat er een douane is die wat het lef heeft om dat te vragen. Dat is ook weer zo'n zo leuke vraag. Maar ik, we blijven hier even bij. Dus waar heet uh, Willem-Alexander, heeft hij Van Amsberg in zijn achternaam of niet? Dat is wel uh, een hele ja. leuke vraag. Ja. Zo, bijvoorbeeld of die meisjes dan. Ja, die heet allemaal dan van Oranje, dat hoor je wel. Oranje Nassau en zoiets allemaal. Ja. Nou ja, we hebben, onze, we hebben onze naam niet voor het kiezen. Dus, uh... Nee, een Nederlands volkslied, daar staat het toch ook in. Dat wij uh, afkomstig zijn uh, van, van Duitsland. Ja. En uh, de Spaanse koning hebben we altijd geëerd. Ja, nou, dus daar kan het toch niet in liggen dat ze zo zeggen: van ja, we met die Duitsers willen we niks te maken hebben. Oh, zo. Ja. <laughs> snap je wat ik bedoel? Dus, nee, maar, maar dat, hij, dat, dat, de was... De handwerk, dat was. Dat was ook een hele nette man. Klaus, jazeker. Ja, dat is, hoor. Ja, dus, oh, ik heb dus zo genoten van die toespraak. Heb, heb je die toespraak gezien de dag voor, uh, voor de abdicatie? Van, uh, van zijn vrouw of wat? Van, uh, van Beatrix die ook zei... van ja de, de, Misschien blijkt in, in de geschiedenis wel de beste keuze... die ik ooit gemaakt heb om met Klaus te trouwen. Ja, dat wel. Ja. Dat heb ik wel gehoord. Ja, ja, ja zeker. En, uh, daar zal ze ook blij om zijn geweest. Want ik kan me nog wel herinneren dat ze nog niet getrouwd was. Ja, ja. ja. nee, dat was een hele, een hele aardige man. Zeker. Er is al een hele vrouw leurs op zijn geweest om met zo ene te trouwen. <laughs> nou, hij heeft in ieder geval wat minder uh, rellen veroorzaakt dan... Uh... De voorganger van ja, Liepenbistenveld. Ja. Maar goed, dat is weer een heel andere kwestie. De vraag ja. is dus... Willem-Alexander... Ja, waarom dat, waarom dat, dat Alexander dan niet genoemd wordt met uh, ja, Alexander van, uh, van Amstbark bijvoorbeeld? Ja. We, stel, uh, we zetten de vragen bij, uh, Hans. Oké. Okay. Dank je wel, hè. Hey, fijne avond. Oké, okay. dank voor het bellen. Oh, Hoi. Oh, 0800-1121. Heet uh, Willem-Alexander van Amsberg. Staat dat ergens in zijn achternaam? Of niet? Nou, dat uh, moet ook wel op te lossen zijn van uh, vandaag, denk ik. 0800 1121 is het gratis nummer. We gaan naar Eva. Ja, goedenavond. Ik wou u trouwens compliment maken dat u durft... Uh, dat u Astrid durft te vervangen. Dat ik het durf, ja, nee. Wie, nee. <laughs> ik, ik dacht nog toen ik hier naartoe reed... wie ben ik dat ik dit mag doen? Ja, maar je doet het heel goed, hoor. <laughs> Uh, je hebt uh, eerder uh, vannacht de uitdrukking We betalen ons blauw gebruikt. En ik vraag me af waar die uitdrukking vandaan komt. Is het soms vanwege de blauwe enveloppen van de Belasting? Dat is mijn vraag. Ja, nou, ik, ik weet niet hoe lang de enveloppen van de Belastingdienst al blauw zijn. Dat weet ik ook niet. Maar uh, ja, het, uh, het, het komt wel heel goed uit. Misschien hebben ze, hebben ze de enveloppen wel aangepast aan de uitdrukking. Dat zou kunnen. <laughs> ja. Goed idee, ja. <laughs> maar ja, we betalen ons blauw. Ja, dus dat ik is wacht op het aanbod. Ja, nou, ik vind, hem, uh, ik vind hem heel goed, Eva. Oké, okay. dankjewel. We zetten hem erbij. Goed, waarom? Oké, okay, een hele fijne nacht. Zelfde bedankt. Ja, waarom betalen we ons blauw? Komt het misschien van uh, blauw als een tientje? Het tientje was ook blauw vroeger. Hè? Nou ja, goed. Weet je het antwoord 0800 1121.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 Als, als we samen tachtig zijn, of tachtig allebei? Ik wacht gewoon het moment maar af: het moment voor mij, voor allebei. Tot zo. Straks voor je staan. Gewoon steeds Eva, Eva. En dan heb je geen.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 Zo lang Eva Eva, ik oefen nu gewoon al vast je naam, Voor ik straks voor je sta, gewoon steeds Eva, Eva, en al heb je geen. Zolang, so Eva. Nou, dat is toch leuk van Akden de Munnik... dat ze gelijk een ode brengen aan onze vorige vragenstelster Eva. Die vroeg, waarom uh, uh, hebben we de uitdrukking... we betalen ons blauw? Komt dat, zoals ik zei net nog even, uh, komt dat van het blauwe tientje... of komt dat van die blauwe enveloppen van, uh, van de Belastingdienst... Ja, dat is dan weer typisch zo'n vraag dat je denkt... Ja, dat, uh, ja, we zeggen dat altijd, maar waar komt dat nou vandaan? Nou, daar is dit programma voor. Nachtzuster. Ja, vandaag dus uh, zonder de Nachtzuster. Astrid die is een weekje met vakantie. Ik mag haar vervangen. En we gaan er gewoon uh, wel een leuke nacht van maken. Dus uh, blijf lekker bellen. 0800-1121. Daar uh, kun je naartoe met al je vragen en al je antwoorden. Uh, we gaan naar uh, Paul. Dag, Paul. Dag. <coughs> Dag, goedenacht. Vertel. Ja. Um... Ik heb een antwoord op de vraag van de beller over het uitroepen van een eigen staat. Ja, leuke vraag vond ik dat. Ja, ik vond het ook een leuke vraag. En um, dat kan in principe wel, maar dat, dat is ontzettend moeilijk. Okay. En wat die meneer is, zijn situatie was niet zo goed geloof ik. Met, met zijn vrouw en dergelijke. Mm. Uh, maar um, wat dus niet kan... Is dus uh, uh, binnen een andere staat. een, een, een onafhankelijke staat gaan uitroepen. omdat je dan uh, geen belasting wil betalen of iets dergelijks. En je mag bijvoorbeeld de Efteling, mag je dus wel uh, als een staat gaan noemen. maar dat heeft dan geen enkele consequentie. Nee. Uh, ja, dus dat is een beetje jammer voor die meneer dat dat niet kan. Ja, ik ging er al een beetje vanuit dat het niet kon. Maar ja, waarom mag het dan niet? Nou ja, omdat uh, gewoon uh, de, de, de grondwet geldt hè, van de staat. Dus je kan niet binnen een staat alsnog een staat gaan uitroepen. Ja, maar ja, hoe dat, kan het dan dat zich wel blijkbaar uh, delen van landen kunnen afsplitsen? En dat is in de geschiedenis vaak genoeg gebeurd natuurlijk. Met oorlogen en zo waar we, waar we het net nou, over hadden. Ja, maar dat, dat, dat is een heel ander verhaal. Ja, ja inderdaad. Dit, dit was inderdaad gewoon... Uh, kun je dat als particulier? Dat was de vraag. Ja, dat is, dat is echt, uh, echt staatsrechtelijk het afsplitsen. Want uh, je krijgt hier te maken ook met... Uh, dus als je dat wel officieel zou willen doen... krijg je te maken met internationaal recht. Um, uh, sowieso moet het dan een, een gebied zijn... Uh, uh, wat zich buiten de territoriale wateren bevindt. Hm. Uh, ja, en... Er is een voorbeeld van in Nederland, uh, dat was vroeger het zendstation van, van de Trots, meen ik. Dat dat, uh, uh, en die boten, die, die, die, uh, het Veronica-schip ja. en Mia Mia, Mia zo, die, die, die, die hebben dat wel geprobeerd. Maar dat is ook niet helemaal gelukt. Nou ja, toen is, hebben ze de wet speciaal veranderd, zodat die boten uh, niet meer mochten uitzenden. Ja, daar is inderdaad iets gebeurd. Want in het begin kon dat wel, meen ik, was dat wel toegestaan en daarna ja. niet meer. En um, nou ja, laat ik maar bij, bij de hoofdlijnen halen want anders dan. Ja. Dat dwalen we weer af. Maar dat geeft niet. Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar maar uh, de hoofdlijnen zijn gewoon dat, dat, dat je, je, je, moet, je moet kijken dus naar de nationale wetgeving en uh, naar het internationaal recht. En dat is met name uh, of de, na, uh, de, de wat, wat, wat, wat, wat zegt nou de Verenigde Naties of, of, of, of die dat goedkeurt. En dan moet er toestemming gegeven worden en dan zou eventueel een gebied als land kunnen worden aangemerkt. Of als aparte staat. Hè? Ja. Uh, maar wat die richtlijnen daar precies voor zijn, ik denk dat je sowieso een, een, een, een goede grondwet moet hebben. Maar, maar, maar dat is heel specifiek, hè? dat is heel, heel specifiek internationaal recht. En uh, ja, er zijn bepaalde landen nog steeds niet erkend. Nee. Nee, inderdaad. Het, het, het, het, nou goed. Er kleven een hoop haken en ogen aan. Dus ik denk dat we kunnen stellen dat het niet mogelijk is, helaas. Nee, het is niet mogelijk, <laughs> maar je mag, wel, je mag wel zeggen: van ik beschouw dit uh, als mijn eigen staatje, zeg maar. Ja. Maar dat heb je dan, dan verder geen nee. Waar die, die meneer het opgegeven, dat heb je geen functie dan met, met ziekenfonds en dergelijke. Nee. Dus, maar ja, iedereen mag zijn eigen landje wel uitroepen. Nou, dan gaan we dat, uh, gaan we dat gewoon allemaal doen. Dat is gewoon leuk. Ja, dat is, meer, dat is meer leuk voor, voor de kinderspeel. Ja, precies. Wat je, wat je al zei, een, een pretpark zou dat bijvoorbeeld mogen. Of tenminste, die, die kan dat doen en dat, dat staat dan leuk in de advertenties. Maar verder heeft het juridisch in elk geval geen, geen consequenties. Nee, precies. precies. Okay. En dat, dat, dat is maar goed ook, denk ik. Nou. Anders zou het een beetje een rommeltje worden, want er is, is al heel goed doel geweest over Antarctica. Hè. Dat is toen een paar jaar geleden ook alweer geweest. Ja, daar was met Rusland gedoe over, hè? die dat op een gegeven moment opeiste. Nou ja, uh, uh, er zijn allerlei ge gebiedsdelen daar die dus, die dus uh, wel tot landen boren. Maar, maar uh, dat, is niet, dat is nog steeds een beetje dubieus. Uh, ja, ja. Oké, okay, uh, Paul, we gaan afronden. Dank je wel. Oké, okay, ik wens je nog een prettige uitzending. Uh, Dank je wel. En jij een fijne nacht. Blijf nog even Hoi. luisteren. Oké. Okay. Ja, doei. Hoi, dag Paul. We gaan naar Ria. Hallo dag Ria. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, heb een, een uh, opmerking over de verslaggeving van de nos bij de benoeming van de verschillende gasten die in de kerk aanwezig waren. En um, ja, dat, dat was eigenlijk de, met de Prince of, of Wales, de prins Charles. Ja. Um, zijn officiële titel is dus prins of Wales. Dat is de titel van de kroonprins in Engeland. Mm -hmm. En zijn vrouw werd aangekondigd als prinses Camilla. Ik dacht, hallo, de enige prinses was Lady Diana. Zij was de prinses of Wales. Hmm. En Lady uh, um, Camilla is dus de Duchess of Cornwall. Cornwall dat is haar ja. officiële titel. En dan denk ik, ja, zo'n fout mag je dus eigenlijk niet maken in zo uh, op zo'n dag. Heeft Astrid dat gezegd? Oké. Okay. <laughs> nee, heeft, heb... heeft Astrid dat gezegd? Oh ja? Nee, dat, dat vraag ik aan jou. Nee, niet. Oh, niet? Nee, nee. Hmm. En dat, dat stoorde mij eigenlijk een beetje. Want ja. Ja, het was best wel een, een belangrijke gast. Ja. En dan denk ik, ja, als je dan zo in de fout gaat met, op zo'n dag, dat vind ik dus storend. Ja, nou, het, het zal... Uh, ja, goed, een fout kunnen we allemaal maken. Maar ja, goed, het, ja, ja, het was natuurlijk ja. een van de belangrijkste gasten. Dus ja, het, ik, ik, snap, ik, ik, wel, snap, ja. ik snap jouw punt ook wel. Ja, oké. Okay. Ja. Maar eh, eh, moeten we Astrid even wakker bellen? Of, uh... Nee, nee, nee, dat hoeft niet. <laughs> nee, ik wil het gewoon even recht zetten. Oké, okay. nou, Ria, dank je wel voor, uh, voor je belletje. Graag gedaan. Oké, okay, gaan wij even naar uh, muziek. En ik moet even zeggen dat de muziek niet aansluit op deze vraag. Niet op Camilla. was looking at all the life there were plants and birds and rocks and things there was sand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 Waar zongen die eh, mensen van Amerika nou toch over? Het was in ieder geval een horse with no name. Marleen. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Ik zat even mee te zingen. Uh, over azijnzuur. Ja. Ja. Azijn. Uh, ik heb het woordenboek bij de hand genomen hoor. Eerlijk is eerlijk. Dat mag. Zuur, ja. <laughs> Zuur dat verkregen wordt door verdunt alcohol. Ja. Of een droge destillatie van hout. Je hebt een hele slechte lijn. Marleen? Oh. oh wist, zit even recht zitten, even recht zitten, even hoorn goed bij, uh, bij ja, je mond. ik heb nog een telefoon aan het touwtje, als je begrijpt Oh, even. oh nee, dan kan het daar niet aan liggen. Kijk, zuur <laughs> dat verkregen wordt... Ja. ...door verdunt alcohol... Mm -hmm. ...of een droge destillatie van hout. Oké. Okay. Kom het over? Ja, ik, ik versta het nog 7x7 te denken. Dit is compleet nieuw voor me. Ik, ik, ik heb echt ja, nooit ja, ja. over nagedacht waar azijn vandaan komt. Dus. Uh, ja. <laughs> Jij waarschijnlijk ook niet, of wel? Had je een vermoeden. Ik, ik heb het woordenboek even bij de hand genomen. Ja. En. Uh... Over die materie. Ja, je hebt ook geestelijke materie. Hmm. En uh, dit is een vraagje wat eventueel mijn kleinzoon ook zou kunnen vragen. Dat je niet op de tocht mag zitten. Dat, dat lijkt me zo'n fabel. Want als je buiten zit en de wind komt van één kant... dan hoef je toch ook niet ziek te worden? We, we, oh, wacht. We, we hebben een nieuwe vraag. <laughs> ja. Tocht. Nee, de eerste was een antwoord. Ja, nee. Ik, ik, ik snap je om alleen. Maar we, ja, we zijn eh, even nu bij een nieuwe ja, vraag. Ja. Of je op de tocht mag zitten. Of dat slecht is een vraag van mijn kleinzoon kunnen zijn. Maar dat lijkt me zo'n onzin. Als je buiten op een bankje zit en de wind komt van één kant, hoef je toch ook niet ziek te worden. Dus volgens mij is het, uh, het kletkous. Oké. Okay. Nou, ik... Uh, nou ja, het... En over dat, dat uh, blauw... Ja, ik heb geen etymologisch woordenboek. Maar misschien... de. Moet je zo lang betalen dat je geen adem hebt meer... dat je dan blauw gaat zien. Oh, ja, dat maar kan dat ook is nog. Ja, hoor. Nee, dat kan ook. Ja, het kan overal vandaan komen. Ik bedoel, een, een spreekwoord kan de, de vreemdste afkomsten hebben. Ja, ik heb geen etymologisch woordenboek, want daar staat het vaak in. Hè? Nou, er zijn vast, uh, vast mensen die er wel een hebben. Ja, je maar... doet het leuk, jongen. Dank je wel, dank je wel ja, Marleen. Ja, heerlijk warme stem. Nou, ik ga er helemaal van blozen. Dank je wel. Marleen, ja. dank je wel. Doeg. Ik dacht altijd dat die telefoons met zo'n touwtje... dat die hele goede verbindingen hadden. Maar dit uh, is een oud touwtje, denk ik. Dag Marja. Marian. Oh, Marian. Dag Marian. Dag Marian. Uh, <laughs> dag Marian, moet je mij horen. Ik werd vannacht wakker. Ja. En ik hoorde over... Koperis. Uh, uh, uh, ik kan even niet... Nee, ik had je net even aan de telefoon over um, uh, waar ik zoveel over weet. Uh, die man, uh, hoe heet hij nou? Couperus? Want ik werd zo lang, uh, moest ik in de wacht zitten, mm. um, waar ik zoveel over gelezen heb. Weet je wel? Uh... Couperus? Nee, Couperus, ja. Cooperus. Ah, ja. <laughs> uh, fijn. We hebben elkaar weer herontdekt. Ja. Wat wat wil. Maar het volgende. Ja. Ik heb er alles over gelezen. En het gaat als volgt met Copyrus. Hij was uh, homoseksueel. Dat hebben we gehoord. Hij is ja. met Elisabeth Bout getrouwd. Zijn nichtje was dat, hè? Ja. Zijn nichtje Elisabeth Bout. En uh, zijn einde is als volgt geweest. Toen heeft hij van een, uh, een organisatie... Heeft hij een huis gekregen in, in Oosterhout. En uh, toen had hij twee nichtjes... waar hij heel erg vertrouwd mee was. En die nichtjes, toen hij doodging... die hebben letters gelegd. Coupéres. Voor ja. het huis in uh, Oosterhout. Ja. En alleen... Uh, Coperis, de S is het laatste. Daar zijn ze niet aan toegekomen. Dus ze lag Coperis zonder S. Oké, okay. want er was geen S? Nee, toen was hij al dood. Oké. Okay. Dus dan, ja... Dan... Begrijp je wat ik bedoel? Ja, die, dus dat, dat, dat gedenk... Uh... Dat gedenkteken, hè? Toen hebben ze met zwerfkeijen... Hebben die twee nichtjes uh, Couperus gelegd, Louis Couperus? Hmm. Hebben ze voor het huis gelegd? En de S, die, zij zijn niet aan toegekomen en toen was hij dood. Oké. Okay. Maar de, de, de, ja, goed, we hebben nog een vraag openstaan over het gedenkteken, over het, het gedenkmonument in Den Haag. Heb je die, die meegekregen, Marjan? Nee. Want dat heb ik niet meegekregen. Oh, ik dacht Want dat je ik daar, daar ook over ging bellen. Van... Nee, ik heb alle boeken van Cooperus gelezen. Oh, oké. Okay. En uh, wat er verder mee gebeurd is... dat die S er niet stond. En verder ben ik niet aan toegekomen. gekomen. Okay. Nou, ik vind dit... Alleen... Ja? Alleen weet ik wel... die meisjes, die werden geadopteerd door Cooperus... Hij had geen kinderen... En toen hadden ze dus uh, Louis Peres gelegd toen die dood ging. En die S was er niet. Oké. Okay. Want ze ging niet dood. Ja, nou dat is duidelijk. Maar... <laughs> nee, ik zal, ik zal je even bijpraten. Je hebt de, de, de vraag niet gehoord. Um, de, de oh, was... sorry hoor, nee, sorry. Nee, sorry hoef je nooit te zeggen in dit programma. Uh, Andy okay. kwam zojuist in de, in de uitzending en die vroeg zich af... Ja, bij mij hier in Den Haag is er een herdenkingsmonument... op de begraafplaatsen Kerk en Duin. En uh, ik vraag me af, omdat er wel zijn, zijn sterfdatum op staat... Of, of hij daar begraven ligt, of dat daar zijn crematieas uh, uh, te vinden is... of dat het alleen een gedenkteken is. Dat was de, de vraag van Ans. Dus die stond nog open. Maar ik vind dit, uh, dit met die letters ook een mooi verhaal. Maar ik, ik vind het een mooie gelegenheid om die vraag nog eventjes weer op te werken. Ja, nou, dat zou ik heel fijn vinden, want dan blijf ik luisteren. Ja. Want uh, misschien weet uh, Anne, zei je Anse An, ja. An, die vrouw die dat uh, gevraagd heeft. Misschien weet ze ook wel wat er gebeurd is. Die meisjes, die heeft hij geadopteerd. Twee nichtjes van hem. Ja. En uh, toen uh, ging Couperes dood. En hij heeft het huis gekregen van een van de organisaties. Een literaire organisatie. Hmm. Want er had geen centen makken. En toen hebben die meisjes die zich geadopteerd heeft... die hebben um, Louis Coperus gelegd en de S ontbreekt. Ja. Oké. Okay. Maar misschien kan je me verder helpen. Nou, we gaan, uh, we gaan, uh, we gaan kijken of er mensen zijn die, die weten uh, wat het verhaal daarachter is. Dat zou ik heel fijn vinden. Oké. Okay. Marian, dankjewel. Hoe hoe is nou? <laughs> Ron. Nou, je doet het uitstekend, hoor. Nou, dank je wel. Uh, uh, namens Astrid, je doet het uitstekend. Uh, nou, maar ik dus uh, ga Astrid even bellen om te kijken of zij het ook goed vindt. Maar uh, volgende nee, nee, week nee, zit ze nee, gewoon nee, weer nee. terug uh, op, uh, op deze stoel. Astrid moet lekker blijven slapen. <laughs> ja, hij is ze wel Astrid verdiend. Astrid moet lekker blijven slapen. Grapje natuurlijk. Maar ik wil u wel eens weten... Hè? Want ik heb alles van Cooperus gelezen. Ik wil wel eens weten wat er met die S gebeurd is. En uh, hoe dat verder gegaan is. Ja, waar en is de S, S gebleven? gebleven? Ja, en um, van Cooperus, hè, de laatste. Ja, je vraag is duidelijk, Marjan. We, ga, we, okay. we gaan even door naar uh, kijken of er mensen zijn die hier een antwoord op hebben. Dank je wel voor het bellen. Nou, heel fijn. Oké, okay. blijf luisteren. Blijf luisteren. Dag Marjan. Hé, hey, dank je wel, hè. Dag. Dag. We gaan naar uh, Jos. Ja, goedenavond, goeienacht. Goeienacht, Jos. Ja, um, ik heb even een opmerking en een tip meteen. Een tip. Uh, altijd welkom. Ja, je, je, altijd welkom, natuurlijk. Zo op de woensdag, donderdagochtend, vrijdagochtend. Uh, sinds enige tijd uh, heb ik last van uh, angstaanvallen en slapeloosheid. Dus ik dacht, ik bel de dokter eens op. En dan krijg je van de dokter krijg, krijg je een receptje om lekker te slapen. Dus ik ga naar de apotheek voor twee pilletjes en dat kostte me 25 euro. En dan denk ik, waarom wordt dat niet verzekerd? Dat is eigenlijk mijn opmerking. Waar betaal ik eigenlijk premie voor in dit land? Ja, er zijn de laatste tijd natuurlijk heel veel medicijnen die uit het pakket uh, uh, geschrapt zijn. Vanwege ja, de, de, de, de, ja, de alsmaar stijgende ziektekosten. Dat, uh... Ja, maar dat is toch ongelooflijk hoe duur dat is. Twee slaappilletjes voor 25 15, euro. Ja. Ja, sommige pillen kunnen... Maar zijn het speciale uh, slaapmedicijnen? Ja, nou, het zijn om sommige om rustig te worden. Ja. Dat zijn die pammetjes ja. en uh, sopieklommetjes om te slapen. Maar dat valt allemaal volgens mij onder dezelfde noemer. Dus daar betaal je helemaal blauw voor. Maar daar heb ik dus meteen een tip voor. Je betaalt je blauw. Ik... Daar zoek ik ook nog een antwoord op. Hè? Van, uh, waarom ja, nee, noemen we ja. dat zo? Maar dat is eigenlijk... Misschien komt het daar wel vandaan. Ja. Maar uh, nu heb ik een tip van een kennis gekregen. Die loopt bij de psychiater. En die heeft niet veel geld, die jongen. En die krijgt dus gewoon al die pillen gratis... door de simpele letters code B2 op het recept te schrijven. Oh, schrijft u even mee thuis? Ja, dus ik dacht, ik probeer het eens. Ik kreeg laatst weer een receptje van de dokter... en ik schreef gewoon eigenhandig code B2 op. En ik ga naar de apotheek en ik kreeg het zonder... Te, zonder ook maar één vraag te horen, kreeg ik ze gewoon gratis mee. Oh... Nou, ik denk uh, dat nu heel, ma heel Nederland massaal naar de apotheker rent uh, met hun uh, niet goed. Vergoeden... Heel Nederland gaat slapen, <laughs> <ja>. <laughs> nou, Ik hoop het niet, want anders luistert er niemand meer in dit programma. Nee, oké, okay, ik want... trek de tip in. Nou ja, nee, maar uh, jo Jos, luister je dit programma omdat je niet kon slapen ook? Of, uh? Nou, ik luister heel veel Radio 1, maar dat is sowieso. Maar okay. inderdaad, ik heb vannacht weer een wandnacht gewoon. dus dat, uh, dan ja. lig je gewoon weer wakker. En ik dacht van ja, ik wou het toch eens uh, ja. delen. Waarom zijn slaapmedicijnen zo duur? Ja, maar dat gaat er gewoon helemaal nergens meer over. Ja, ja sommige medicijnen... Ja, dat heeft natuurlijk ook weer met licentieovereenkomsten te maken en zo. Ja, en, uh, ik, ja ik weet er het fijne niet van, maar dat, dat, de farmaceutische industrie... die kan miljoenen verdienen aan sommige pillen. Dat, uh... Ja, nou, dat, dat uh, had ik ze maar uitgevonden, dacht ik altijd. Maar dat, uh... Ja. Maar... Ja, ik zei ook bij de apotheek toen ze het zei 25 euro. Ik zeg ja, dan moeten ze wel goed zijn. Maar ja, dat werd ook niet echt gewaardeerd, die opmerking. Maar ik vind het gewoon echt belachelijk. En ik ben gewoon nu heel erg blij dat ik die code weet. Want ik krijg nu gewoon elke keer gratis medicijnen mee. Maar ik vind het gewoon echt te gek voor woorden. Er ja. moet gewoon wat aan gedaan worden. Ja. Nee, het is, uh, je punt is duidelijk. En uh, nou ja, we gaan uh, kijken of er mensen zijn die kunnen uitleggen... waarom ze zo duur zijn en of, dat, uh, of er niet wat, wat aan gedaan kan worden. Dat uh... Bedankt, Dat uh, lijkt me een hele goede hele vraag. Jos, dank je wel. Ja, en heel veel succes met je uitzending. Ja, en jij met slapen? Of uh, nou, no, no, na zessen <laughs> ik natuurlijk, luister, hè? Ik luister nog even. <laughs> ah, okay. Jos, dank je wel. Oké, okay, dank je wel. Hey. Hey. Um, ja, de, de, de S van Cuperis, die was weggevallen. En nu valt er ook een S weg. Want we gaan van Jos naar Jo. Ja. Dag, <laughs> Dag Jo. Goedemorgen, nachtbroeder. broer. Vertel. Ik zeg, nou, ik wil graag weten waarom of poedersuiker anders smaakt als kristalsuiker. Het komt alle twee van suiker, maar het smaakt gewoon anders. Ja, er is, is er niet een hoop aan toegevoegd of uit weggenomen? Ja, poedersuiker, ja, het, is natuurlijk, het is natuurlijk kleiner. Het is, de naam zegt het al, poeder, hè? Ja, het is poedersuiker. Nou, en als je daar je vinger in steekt en je proeft het... Dan, dan, dan heb je geen suikersmaak. En als je kristalsuiker je vinger in steekt en je proeft dat... dan heb je suiker. En heb je nog ook bruine suiker? Ja, bruine suiker en witte suiker en barstensuiker. Ja. En klontjes suiker. Maar we noemen het allemaal suiker. Ja, we noemen het allemaal suiker. Maar waarom smaakt poedersuiker nou anders? Ja, ik, ik, ik vermoed dat het met de samenstelling te maken heeft. Maar ik, ik heb hier niet de verpakkingen bij de hand, dus ik kan het niet even lezen. Dus wellicht dat er iemand even kan bellen en uh, ons uitleggen wat dan, uh, wat dan het verschil is. Ik vind het een goede vraag. Goede vraag. Ja. Dit, uh, wat, uh, welke, welke soort suiker vind je het lekkerst? Ja, het maakt mij niet uit als het maar zoet is. <laughs> ben je een zoete kou, zoals ze dat <laughs> ja, zeggen? ik ben een zoete kou. <laughs> een zoete kou. En ik heb geen niet, dus. Uh, oh, ik, gelukkig. Ik ga lekker suiker eten. Oké. Okay. Jo, dankjewel voor je vraag. Succes. Oké, okay, 0800 oh. 1121 over uh, uh, suiker. Ja, waarom hebben alle, al die soorten suiker een andere, uh, uh, ja, een andere smaak? Ja, nou, het, het zal met de samenstelling te maken hebben, maar als er iemand heeft die al die soorten suiker in het keukenkastje heeft staan, bel ons even en uh, laat het ons weten. Ja, een echte oorworm, zoals ze dat noemen. Zo'n plaatje dat in je hoofd blijft zitten. Ik was ooit een keer in een theater. Daar traden ze op. En dan hebben ze dit nummer echt zes keer gespeeld. Nou, in mijn hoofd was het zestig keer. Maar het blijft wel een lekker nummer. de Rubettes en Sugar Baby Love. Um, we gaan naar Hink. Ja, dag. Uh, over de azijn. Ja, de azijnzeikers. Vertel. Ja. Even in volgorde. Als je ethanol, dat is een alcohol... ...ethanol ja. oxideert, dan krijg je azijnzuur. Ja. En dat kun je bijvoorbeeld in de techniek doen ze dat. Dat kun je laten oxideren door daar schimmels of bacteriën aan toe te voegen. En die bacteriën worden vaak toegevoegd in de vorm van beukerkrullen. Wat zijn dat? Krullen van een beuk. Ja. En daar zitten die bacteriën op. Onder in die water wordt dan zuurstof uh, gepompt, of zeg maar lucht gepompt gewoon... En daardoor oxideert uh, die ethanol en wordt azijnzuur. Dat azijnzuur wordt daarna verdund en dan wordt het azijn. En in gewone azijn zit 6 tot 10 procent azijnzuur. Oké. Okay. En ik geloof, maar dat zeg ik met de grootste terughoudendheid, dat in schoonmaakazijn aanmerkelijk meer azijnzuur zit. En dat is trouwens giftig, schoonmaakazijn. Ja, nee, ik zou het sowieso niet, uh, niet gaan drinken. Ook gewoon aan zijn. Uh... Nee, ja, nee, ik zou ook dik op die flessen. Ja. Ik, ik gebruik het vroeger wel trouwens voor de ontkalking van een uh, koffiezetter. Maar ik, ik doe het nu met gewoon aan zijn, want dat mag met mijn koffiezetter nog wel. Mm. Oké. Okay. Even over de tocht. Ja. Van tocht op zich word je niet ziek. Maar als je bacteriën of virussen onder de leden hebt en je gaat op de tocht zitten, dan koel je af. Daardoor neemt jouw immuunsysteem een heel klein beetje af. Mm -hmm. Een fractie. Zeg maar een, tiende, een paar tiende van graden. Je lichaamstemperatuur ook. Ja. En dan slaan die bacteriën en of die virussen toe. En dan, zo word je dan verkouden. Maar van tocht alleen word je niet ziek. Oké, okay, maar waarom is het dan dat sommige mensen... die worden van het uh, geringste, tocht worden ze al ziek... of tenminste verkouden... en sommige mensen nou, die kunnen uren op de tocht zitten... en die hebben nooit iets. Dat heeft dus echt met die weerstand te maken. A. Met het immuunsysteem te maken en B. Als je in, in goed aangekleed, warm aangekleed. met min 10 graden vorst in de buitenlucht gaat lopen. Mm. daar word je echt niet ziek van. Nee. En je wordt pas ziek als je lichaamstemperatuur. als je zittend. in een, rustne, in een rustende toestand. op de tocht gaat zitten. Als je al die bacteriën die hebben we meestal wat bij ons, of en of virussen onder de leden hebt, en jouw immuunsysteem is op dat moment niet zo best, dan kun je inderdaad van tocht, kan dat net eventjes de aanzet zijn, dat je sniff wordt of, of wat keelpijn krijgt, of soms zelfs schiet. Maar uh, nou, voor de derde keer, van tocht alleen word je niet ziek. Nee, dat heeft met allerlei factoren te maken, maar uh, ja, het alleen op de tocht zitten. Ja, je moet er wel mee uitkijken, maar. Uh... Het is niet gezegd dat je ziek wordt. Nee, je wordt nee. er gewoon aantoonbaar. Dat, dat ja. is echt wetenschappelijk bewezen. Niet ziek van. Okay. En nou nog even over die pillen. Mm, de pillen, ja. Van die meneer die daar 25 euro voor moest betalen. Dat die pillen zo verrekte duur zijn. Dat is eigenlijk omdat die klassiekers. De, de voormalige generatie slaappillen. Zoals Dalmadur, Mogadom, dat soort middeltjes. Daar zijn de patenten al lang vanaf. Mm. En dat kan iedere fabrikant maken. Maar dit soort middelen zijn, dat, ik vermoed, dat daar nog hele zware en du dus kostbare patenten op zitten. En dan kan zo'n fabrikant er eigenlijk voor vragen wat hij wil. Nou, hoeveel jaar komt zo'n patent eigenlijk vrij? Is, dat, is, dit, is, dit, is daar een standaard termijn voor? Ja, ik dacht, uh, als ik het goed herinnerd heb, uh, 20 jaar. Oké. Okay. Op middelen als amalibirium, falium. Een, wat ik net noemde, dalmdoor en Het is bij antidepressieve middelen niet anders. Dat. De, of algemeen, houdt zo'n zo patent. 20 jaar stand. Hmm. Maar daar vinden die fabrikanten ook nog wel weer een trucje erbij op. om het nog langer te rekken. Maar het is belachelijk als die man 25 gulden moet betalen. Ja. Of 25 gulden moet je mij horen. 25 euro, euro ja. moet betalen. En daarbij ben je inderdaad afhankelijk of, of de arts erop, erop zet... Nou ja, het is dan een code. Wat was die ook alweer? Uh, B2, geloof ik. Ik wil mensen er niet toe aanzetten om dat erop te gaan zetten. Maar B2... Ik schrijf even mee thuis. B2 op het uh, op briefje zetten. Ja, ja ik vind het trouwens heel, echt, heel aanvechtbaar dat die middelen allemaal niet meer vergoed worden. Want sommige mensen hebben het gewoon nodig om behoorlijk te functioneren. Ja. En dat beschreef die man ook al, dat die, waar hij last van had... En dat komt gewoon heel veel voor. Ja, ja het, het, het, het hele pakket uh, wat verzekerd wordt, wordt, uh, ja, wordt uitgekleed gewoon hè, in deze, deze tijden. En er wordt nou ja, vaak zeg, uh, misbruik ja, van gemaakt soms, maar... Nou ja, ik zeg er soms gewoon van wat ik zelf bij de apotheek uh, moet betalen. En dan denk ik, hé, hey, een paar jaar geleden zat dat nog gewoon in het... In, werd dat nog gewoon vergoed. Maar uh, er zijn een kennelijk een soortje wijzenhuizen die, uh, die bepalen... Uh, dat je dat voor je gezondheid niet nodig hebt. Ja. En wat ze tegen deze middelen hebben trouwens, tegen ik hoorde dus slaapmiddelen... Is dat het, ja, dat zou dan verslavend werk, of je wordt er afhankelijk van, et cetera. En, uh, daar, dat is mede een reden om het niet meer te vergoeden. Maar je hebt ook mensen die daar gewoon mee functioneren. En daar goed op functioneren. En, uh, ja, dat is ongeveer de overweging. Oké. Okay. Goed. Henk, dank je wel voor je antwoord. Helder. Oké. Dank je wel, hè. Dag. Uh, nou, voor het nieuws kunnen we nog even naar uh, mevrouw Regeer. Welkom in, die, in de, ben de ben. uitzending. Ja, goedenavond of goedenacht. Goedenacht. Nou meneer, ik hoor dikwijls op de radio van de regering dat ze 20 miljoen per dag tekortkomen. Ja. En dat begrijp ik niet. Als ze dat dan niet hebben, dan kunnen ze dat ook niet uitgeven. Waar willen ze dan, of waar geven ze dan die 20 miljoen aan uit? Als wij het niet hebben, kunnen we het ook niet uitgeven. Dat doen we dan ook niet. Ja, dus dat begrijp ik niet. Waaraan ze dat dan uitgeven? Lenen? hè? Ja. Als wij, lenen, koor, als, als, als wij tekort komen als, als, uh, als consument, dan gaan we. Tenminste, ja, dan. En we moeten iets, ja, dan, dan moeten nou, we gaan lenen. Dat is niet groot gebracht, hoor. <laughs> als we het niet hebben, als ik een halfje tekort kwam, dan moet ik daarna dat halfje terug gaan brengen. Je moet helemaal geen schulden maken. De regering doet het maar Ze moeten bezuinigen. Op ja. zichzelf daar zo. Wat ze allemaal, als je in de kranten leest wat ze allemaal uitgeven. Als je het bij elkaar optelt. Nou, dan kom je al een hè? Al die feestjes. En weet ik het allemaal, hmm. kan het niet uitstaan. Nee. Wij zijn de dupe. Waar, waar zouden ze minder geld aan moeten uitgeven, vind je? Ja, dat weet ik juist niet. Wat ze, waar, waar ze dat dan aan uitgeven, dat ze zoveel tekort komen per dag. Nee. Dat zou ik nou zo graag willen weten. moeten moesten op zichzelf bezuinigen naar die ministerie. Ja. Mag ik een heel, ik een heel brutale <lacht> Gaan we vraag... stellen? Ja, mag ik een heel brutale vraag stellen? Tuurlijk. Uh, komt u altijd uit met uw, uw uh, huishoudpotje? Ja hoor. Ja? Yeah? Ik heb, ik, ik, we hebben nooit, we hebben zijn zo opgevoed dat we geen schulden mogen maken. Als ik het niet heb, dan kan ik het ook niet kopen. Ja. Dan spaar je maar eerst. <laughs> dus u zegt eigenlijk dat de, de politiek heeft, uh, heeft geen goede opvoeding heeft gehad. Want uh, anders zouden ze wel nee, weten met we het geld is. Het zijn omgaan. allemaal jonge mensen, hebben we geen ervaring? <laughs> ik ben nog van de oude stempel, ik ben volgende maand 84. Ja. Maar ja, goed, ja, ja, sommige uitgaven moet je nou eenmaal maken. Ja, maar dan zou ik zo graag willen weten waarom, want dan is die 220 miljoen, 20 miljoen. Dat zou ik toch zo graag willen weten. Ja, nou ja, het goed er zijn, ja. Het is een lach. Schrijven en ik krijg geen antwoord. Ik heb geschreven naar die zorg, die mevrouw Schippers, Schippers heet ze toch? Ja. Nou, en dan denken ze maar dat iedereen een computer heeft. Ik heb oude zusters, invaliden. Dat iedereen mijn familie heeft. Ik ben zelf al ouders, dus ik kan ook niet helpen. En dan krijg ik een brief terug, dan je weet niet wat je hoort. Nee. Over de etikettering etike etike etike van homeopathische middelen. Ik gelijk een brief teruggeschreven, zeg ik wil antwoord op mijn vraag. Ik heb dan niks met homeopathische middelen te maken. Nee. Dat ik, is alweer we een paar weken geleden. Dus ik ga weer schrijven. Niet zolang nee. tot ik antwoord krijg. Mevrouw Regier, we moeten even naar het nieuws. Ja, dat is goed. Dus, uh, maar ik we heb gezegd we wat ik zeggen wilde. Ja, we zetten de vragen bij. Ja, waar geeft de regering het geld dat ze niet heeft aan uit? 0800 1121, dat is het gratis telefoon. Maar mevrouw regier, dank u wel. Ja, dan. Dag. Dag. En na het nieuws, het derde uur van Nachtzuster. Tot zo.